Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste stapavond met de Corona-pas ging goed. Je kon met een geldige QR-code gisteren weer dansen in de club of naar een vol theater of voetbalstadion. Volgens de handhavers liep het bijna nergens uit de hand, zegt de voorzitter van de BOA-bond. Het was mooi weer vandaag, dus het vond uh, heel veel publiek is, is buiten gebleven. En dan is er geen uh, check- en controle nodig. En de meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om terughoudend te handhaven. Dat wil zeggen, vooral toezicht te houden en te kijken hoe het gaat. En uh, bij, alleen bij accessen op te treden, daar nou is eigenlijk nauwelijks sprake van geweest. In Nijmegen ging het wel mis. Daar weigerde een restaurant bezoekers te controleren. En daarom moest de zaak van de gemeente per direct sluiten. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Daarbij vielen volgens Amerikaanse media zeker drie doden. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De trein was onderweg van Chicago naar Seattle toen het misging. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In de Os stond gisteravond voor de tweede keer in een week tijd een basisschool in brand. Het vuur ontstond volgens de brand weer in een container en sloeg toen over naar het schoolgebouw. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk... Vorig weekend was er ook al brand op een andere basisschool in dezelfde straat in Os. En de Duitsers gaan vandaag naar de stembus. Dan wordt duidelijk wie bondskanselier Angela Merkel opvolgt. Zij vertrekt na 16 jaar. En dat betekent ook het einde voor Ursula. Zij is de bekendste Merkel-lookalike van Duitsland... Ze kwam op het idee omdat ze er op straat over werd aangesproken. En dat uh, had mich beweekt eenmaal in Carnaval zich als Frau Merkel te verkleiden. Ik werd geboekt via werbespot, voor messen, voor geboortages, voor filmen, voor uh, verschillende evenementen. Ursula verkleedde zich dus constant als Merkel en daardoor was ze te zien in reclames op tv en werd ze geboekt op beurzen en verjaardagen. Nou, vandaag gaan de merkel kleren definitief in de kast. Heb ik het weer nog? Kans op een klein buitje vanochtend. Vanmiddag is het droog. Kan hier en daar ook zonnig worden. Vanavond heb je dan weer kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk met drie auto's op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor Zaanstad-Zuid heb je 10 minuten oponthoud, er is daar maar één rijstrook vrij. Op de N515 van Zaandijk naar Koog aan de Zaan heb je ook een kwartiertijdverlies... tussen de aansluiting met de A7 en Zaanstad-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Doet je snelheid.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 It's no. for anxiety terug, terugluisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz... gepresenteerd door Jaap Funnekotter... die uitkijkt over de Middellandse Zee... op een heerlijk terras van ons appartement hier in Marbella... en bijgestaan door mijn zeer gewaardeerde collega Marco Frank... die de knoppen bedient in de studio in Zandvoort... Hoi Marco. Hé, hey, goedemorgen Jaap. En ik kan je zeggen, hier in Zandvoort is intussen ook het zonnetje gaan stralen. Ik heb dan wel geen uitkijk op zee, maar wel over een prachtig blauwe lucht... met een heerlijk zonnetje. Nou, dat is dan uh, uh, iets wat we gemeen hebben. Hier mooi en daar mooi. Uh, maar we begonnen toch met uh, een herfstliedje. Het thema van vandaag. één van de twee thema's. Autumn in New York. Uh, gezongen door de Hilo's. Uh, Willem Duis was een groot liefhebber... ...voor de wat oudere luisteraars van de Hilo's. Uh, en dit kwam van hun LP The Columbia Years uit 1960. Een fantastische close harmony groep. En nu we het toch over Willem Duis hebben... Uh, ...Willem Duis mocht ook altijd graag nummers draaien... ...van zoals hij dat noemde zijn goede vriend Jean Toets Tielemans. Nou, uh, ik heb uh, hier wat klaarstaan van Toets... Uh, en Toets was natuurlijk, behalve dat hij ook behoorlijk commercieel kon spelen... en why, why not, er moet op brood op de plank komen... maar het was ook een hele goede, pure jazzartiest. En van zijn CD The Silver Collection... heb ik een nummer uitgekozen, uitgegeven op Polydor in 1985... van Toets alleen op zijn jazzgitaar. We gaan luisteren naar het nummer The Mooch... voor Toets, Tielemans, De Moets. Marco, behalve uh, mondharmonica speelde wist hij wel met gitaar rond te gaan, Weet je niet? Ja, het was een uh, multitalent. Ik ben groot fan van Toets. Ja, ja en het swingt, hè? alleen maar die gitaar verder niet zo. En het zit zo'n ontzettende mooie swing ook in. Fantastisch. Uh, ja, een programma van de, uit de Costa del Sol... waar ik uh, nu zit, uh, kan natuurlijk niet zonder even een kleine tribute aan Pia Beck. Pia Beck die uh, na haar carrière in uh, Nederland, uh, met name in de zomer, in de uh, uh, Flying Dutchman uh, Club, uh, beneden op de galerie in Scheveningen met uh, John Engels Junior, inmiddels ook 82 en speelt nog steeds, is ze toen naar Tormelinos vertrokken. En ik heb een live opname van haar, Pia en Tormelinos, waar je Pia hoort zingen en piano spelen, uh, begeleid door een drummer en een bassist, wiens naam namelijk niet hebben kunnen achterhalen. Maar uh, het gaat weer om het uh, maand september. We horen Pia Beck vanuit haar eigen club in Torremolinos met September in the Ring. And we at the Castelar saw like to dedicate the next song especially to our Holland One. Two, one, two, three, four, one The leaves of brown came tumbling down Remember that September in the rain The sun went out just like a dying ember That September in the rain Every word of love I heard you whisper The raindrops seem to play a sweet refrain So spring is here to me it's still September That's September in the rain Chalafi don't lie don't lie don't lie I Dearly, while you're up, and that I don't lie, I don't lay down. Shut up, bit by the daily, while you're up, Shangadonga, Edokado, and that I don't lie, I don't The leaves are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 So spring is here to me It's still September That's September In the rain And dedicated to Holland And October In the rain But November In the mist And December In the snow Januari Is it regen Februari gladde wegen, maart en april is het hagel, mei en juni in de kou, juli augustus in de kou, but September in de regen, dat September. Ja, en dat was, uh, dat was Pia Beck uh, luisteraars, vanuit haar Club in Tormolinos, Sweet Memories. Uh, een uh, heel ander verhaal, Marco. Volgens mij heb je Scott en Jeff Hamilton nu klaargezet. Helemaal, helemaal, helemaal correct, helemaal correct. ja. ja. Uh, Scott en Jeff, by the way, zijn geen familie van elkaar. Ze heten toevallig alle twee Hamilton. Zoals we ook een hoop Jansen's hebben. Scott Hamilton, de tenorsaxofonist, ik noemde hem al eerder deze uitzending. Ook bekend van zijn optredens in de Kocht. <coughs> en uh, hij treedt hier op uh, met uh, de drummer Jeff Hamilton op een live concert in Bern, Zwitserland. Uh, daarna uh, zien we ook nog, of horen we eigenlijk nog, we zien hem niet, Tamir Hendelman op uh, Yamaha Keyboards. Een opname uit uh, 18 mei 2017, een live opname. We gaan luisteren naar Scott en Jeff Hamilton met The Champ. Wat vond je van Marco? Scott en Jeff? Nou, als je nog niet wakker bent, dan ben je het nu zeker. wel. ik vind het prachtig, dat uptempo. Die, die, gewoon die drums en die bars die in één tempo doorloopt. En dan met die mooie uh, loopjes op de piano. En dan gelijk weer gevolgd door een solo op het uh, saxofoon. Ik, ja, ik hou wel van dit soort muziek. Het is prachtig. Ja, ik ook. Ja. Okay. Hé, hey, We gaan weer even terug naar, uh, naar Spanje. Ik heb uh, uitgekozen een opname van Eva Fernandez. Eva Fernandez is een uh, Spaanse jazzzangeres, een Catalaanse jazzzangeres moet ik zeggen. En ze wordt begeleid door de Big Band van Joan Chamorro. Uh, ze zingt het uh, bekende nummer Close Your Eyes. Close Your Eyes your head on my shoulder and sleep close your eyes and i will close my eyes close your eyes let's pretend that we both don't teach it Eva Fernandez met Close Your Eyes. Ja, Marco, ik weet dat jij een liefhebber van Big Band bent... dus ik heb maar wat uh, Big Bands uh, ook in dit programma gefietst. Uh, hoe vond je deze Catalaanse Big Band? Nou, het, het mooie van deze Big Band is dat de, de hele houtsessie... dus de, de saxofoonsessie gewoon unisolo speelt... en daarna die trombone overheen komt. En dat is natuurlijk het mooie van een Big Band... omdat je zoveel blazers hebt dat het zo warm en vol klinkt. Ja, het is uh, ja. Want het uh, ja. Ja, is, is wel mijn voorliefde in de jazzmuziek, uh, big band muziek. Ik wist dat. Mm -hmm. dus, uh, er komt dadelijk nog meer, big band. Hé, hey, ik heb wat anders klaar staan. Uh, een uh, in Nederland misschien niet zo bekende pianist. Maar ik heb de uh, Complete Studio Recordings, Volume 1 to 5. Dus dat is een hele verzamelaar van de Red Garland Trio. Het is een uh, heruitgave uit 2010 toen ze zijn complete studio-opnames opnieuw op cd hebben uitgegeven. Red Garland uh, op piano wordt begeleid door de bekende bassist Paul Chambers op bas en Art Taylor op drums. Uh, hier schijnt de zon, in Zandvoort schijnt de zon, maar uh, vaak uh, in Londen... Het gaat dus over A Foggy Day in London Town. En we gaan naar het nummer A Foggy Day nu luisteren van de Red Garland Trio. Zo, en dat was de Red Garland Trio. Uh, Marco, kende jij Red Garland? Nee, nee, dat was de eerste keer. Maar prachtige muziek, echt. Uh, nee, ja. ik, ga er, nou, ik ga het, het even uh, uitkoepelen. Chris van Paul Chambers. Prachtig nummer. Ja. Hé, hey, uh, misschien de mensen die ook wel van klassieke muziek houden, kenden... Uh, het uh, klassieke stuk uh, De Schilderijen-tentoonstelling van Mussorgsky. Nou, ik heb hier een uh, LP en dat heet Jazz Pictures at an Exhibition. Dus dat is een variant op uh, Pictures at an Exhibition van uh, Mussorgsky. Het is een plaats uit, uh, uit 1961, 12 oktober 1961. Opgenomen in een singer-concertzaal in Laren. En uh, door wie is dat opgenomen, die LP? Door Rita Reijs, met Wim Overgouw op gitaar... Tim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas... en ja, de beroemde Kenny Clark... de drummer van het uh, Modern Jazz Quartet op drums. Die was op dat moment in Nederland... en uh, schoof aan voor deze opnamesessie. Het is een, uh, een van de ja, iconische LP's... die Rita in uh, de jaren begin jaren 60 heeft gemaakt... De LP heette dus, zoals ik zei, Jazz Pictures at an Exhibition. En vanwege de herfst die eraan komt, gaan we luisteren naar Autumn Leaves. Ja. Rita Reijs met Autumn Lief, Een hele bijzondere opname uit het Singer Concertzaal in Laren. Uh, we hebben nu klaarstaan uh, weer iets geheel anders. De Dave McKenna Quartet. Uh, Dave McKenna ook denk ik in Nederland niet zo bekend, maar uh, wat mij betreft ook een uh, fantastische uh, jazzpianist. En uh, hij wordt hier begeleid door Greg Sargent op gitaar, Monty Budwick op Bas en Jimmy Smith op drums. Het is een uh, opname op Concord aan 1988 van uh, de CD getiteld No More Uzo for Puzzo. En het nummer waar we naar gaan luisteren heet For You, For Me, Forevermore. More. Uh, met in de hoofdrol... Great Sergeant op gitaar. Uh, lekker swingend nummertje, Marco. Ja, daar kan ik van genieten. Heerlijk. Prachtig. Lekker ja. mainstream jazz. Gewoon lekker. Ja. Hey, ik heb uh, nou wat uh, uitgekozen. Ik wist dat jij me uh, zou gaan helpen met deze uitzending. En ik kende jouw voorkeur voor Big Band... En uh, dit is een van mijn favoriete concerten. Het is een uh, doosje met drie cd's. Jazz at the Santa Monica Civic 72. Uh, geproduceerd door Norman Granz, de beroemde uh, concertpromoter. Uh, en uh, we gaan luisteren naar uh, Count Basie. Uh, en voor de rest vinden we ook nog hier... Tommy Flanagan trio op dat concert. We vinden Ella Fitzgerald. We vinden het Oscar Peterson trio. Het is ongelooflijk. Uh, maar hier gaan we luisteren naar Count Basie... en his orchestra met The Meeting. Was dat vuurwerk of niet? Nou, je gaat, uh, dat was even knallen, zeg maar. <laughs> ja, ongelooflijk toch, hè? Die, uh, dat orkest van Count Basie. Dat. Ik heb een hele hoop opnamen van ze ook nog wel uh, uit uh, uh, Las Vegas... met Sinatra een uh, live concert. Uh, dat zingt ook helemaal de pan uit. Het was toch wel een van de aller, allerbeste big bands... Uh, uh, in uh, de laatste helft van, van de vorige eeuw. Moet ja, dat zien. ben ik zeker met Want, je eens. Supermuziek. Hé, hey, dan heb ik nog iets anders leuks. Uh, ook weer iemand die in Nederland niet zo bekend is, maar dat probeer ik juist altijd in dit programma om ook wat andere uh, muzici te introduceren. Dit is de pianist Benny Green. Nou, we kennen allemaal van Art Blakey, Blues March. Maar uh, dit is een compositie en die is getiteld Blues March, b u a p S. -S. Uh, Benny Green wordt uh, begeleid door Christian McBride. Uh, in de negentiger jaren was dat de nieuwe upcoming uh, uh, talentvolle bassist. We hadden natuurlijk Gray Brown in die tijd en Niels-Henning-Eurstad-Petersen... Uh, Paul Chambers, noem maar op. Maar uh, hij was de nieuwe generatie uh, bassisten die wij. En ja, inmiddels ook alweer gezet natuurlijk. Ik heb het nu over begin jaren 90. Uh, nou, Christian McBride op bas begeleid Benny. Carl Allen uh, op drums. Het is een opname uh, live. Uh, genaamd uh, Testifying Live at the Village Vanguard in Greenwich Village, New York City. Uitgebracht op Blue Note in november 1991. We gaan luisteren naar een uh, ook weer heerlijk jazz-uptempo-nummer. Boons March. Marco, je kon wel horen dat dit nummer naast Bluesmarch gelegen had. Uh... Zeker. Prachtig nummer. Ja. En ook uh, lekker up tempo, Knallend. Ja. ja, was uh, gaaf. Hé, hey, het loopt tegen twaalf uur. we komen aan het uh, laatste nummer toe. Uh, voordat we dat gaan draaien uh, wil ik uh, jou, Marco, ontzettend bedanken dat je uh, mijn steun en toeverlaat wilde zijn bij deze uitzending uh, vanuit Marbella. Door uh, de studio te bemannen en uh, de knoppen op de juiste momenten te draaien en in te drukken. Uh, ontzettend bedankt daarvoor. Uh. Nou, heel graag gedaan. Echt super graag gedaan. Het is onwijs leuk om met, uh, met de techniek hier te spelen. En het is zeker ook weer van oud soms zeg maar met als sidekick of met een sidekick uh, geeft toch een hele andere dimensie aan de radio maken. Hartstikke leuk. Dankjewel Jaap. Ja, ik vond het zelf ook leuk om te doen zo weer met z'n tweeën. Uh... Oké, okay, dan uh, een, uh, wel een uh, prettige zondag gewenst voor alle luisteraars. Natuurlijk de luisteraars in Nederland. Ik weet dat dat uh, meer is dan alleen Zandvoort. Dat er ook buiten Zandvoort, in Woerden wordt er geluisterd. In Bussen wordt er geluisterd. En ook hier in Marbella uh, zijn er een aantal uh, jazz die op dit programma afstemmen. Uh, aan alle luisteraars uh, zeg ik uh, nog een hele... Prettige uh, zondag gewenst en een zonnige zondag uh, in uh, uh, Zandvoort. Uh, schijnt de zon? Vertelde Marco net hier. Nou, weer weg. Hij zal weer weg. Uit... weg. <laughs> Oké, okay. hier in Marbenia niet. Daar schijnt hij nog steeds. Uh, we gaan er dan ook uit met een nummer. Uh, door het uh, Gene Harris-Scott Hamilton-quintet. Daar is Scott weer. We hadden hem een paar keer deze uitzending. Scott Hamilton-tenor, Gene Harris-piano. Herb Ellis-gitaar, ook heel lang met Oscar Peterson gespeeld. Hetzelfde geldt voor Ray Brown op Bas, ook een Peterson-begeleider. En Harold Jones op drums. Het uh, komt van de cd At Last. En heel toepasselijk hier met de zon in Marbella, gaan we eruit met het nummer You Are My Sunshine. Tot de volgende keer.